omdat dat leidt tot het uitbreiden van staatsgaranties. Militair Marco Kroon eist geen schadevergoeding meer van de staat... zo heeft hij tegen Omroep Brabant gezegd. Zijn advocaat kondigde de afgelopen zomer aan een procedure te beginnen. De militair wilde een geste van de staat vanwege zijn onterechte vervolging... omdat hij zowel materiële als immateriële schade zou hebben geleden. Volgens Kroon was dat niet zijn idee, maar dat van zijn advocaat. Hij zou nog wel heel erg blij zijn met excuses van het OM. De Rwandese president Paul Kagame is niet op de conferentie over de strijd in Oost-Congo. Het ingelaste topoverleg met leiders van elf Afrikaanse landen wordt vandaag in Oeganda gehouden. Namens Rwanda is de minister van Buitenlandse Zaken erbij. De leiders zijn bijeen om een oplossing te vinden voor de burgeroorlog in het oosten van Congo. De Rwandese regering van Kagame wordt beschuldigd van het steunen van de rebellengroep die vecht tegen het Congolese regeringsleger. Marit Leenstra heeft in het Russische Kolomna tijdens werelddekkenwedstrijden de 1500 meter gewonnen. Ze bleef wereldkampioene Christine Nesbitt 1300ste seconden voor. Leenstra staat nu eerste in het algemeen klassement van de 1500 meter. Het weer. Vanuit het zuiden wordt de bewolking dikker en volgt de regen. Het noorden houdt het nog tot aan de avond droog met kans op mist. Het is een graad of 8. Morgen wordt het een onstuimige herfstdag met aan zee kans op een zuidwestenstorm. En ook is er kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. In het noordoosten van Dant komt nog plaatselijk dichte mist voor. En op de A12 Den Haag in de richting Utrecht staat door werkzaamheden tussen woordenknoop het Oude een 4 kilometer. En nog een korte file op de A20 in de richting Gouda. Daar staat bij Rotterdam Krooswijk 2 kilometer.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 Jan Mom. En goedemiddag, Onno Blom, over de veiling van de Gerrit Komrij-bibliotheek zo direct. En na de porno hebben Bianca van der Schoot en Susanne Boog gaat zich nu op Walt Disney. Diederik van Rooyen over het vervolg op de succesvolle tv-serie Penosa. En de virtuele vitrine van Fick van der Rijt. Annette Embrigs natuurlijk komt over nieuwe toneelvoorstellingen praten. Maar wij gaan uh, eerst met iets heel anders beginnen. Uh, nieuws voor bibliofielen. Dinsdag gaat in het Haarlemse Veilinghuis Bub Kuiper het eerste deel van de Komrij Bibliotheek, namelijk onder de hamer. Onno Blom ging regelmatig met Komrij op verzameljacht en schreef het nawoord bij het boek Half God Verzamelaar over Komrij's liefde voor de boeken. Goedemiddag meneer Blom. Goedemiddag. Met Komrij op zoek naar nieuwe werken voor zijn verzameling. Hoe ging dat? Ja, dat was een vreugde. En ook een zeer vaak weerkerende vreugde, want de liefde voor boeken kon alleen maar gesteld worden door steeds weer nieuwe boeken te kopen. En dat hield nooit op. Hè. Een echte verzamelaar, heeft Komrij wel gezegd, heeft alleen maar aandacht voor wat hij niet heeft. Wat, was het een verslaving? Zeker. Komrij heeft een prachtig schets gegeven van zijn bestaan als bibliofiel, waarin hij het heeft gekenschetst als een ongeneeslijke ziekte. Hij heeft op allerlei manieren geprobeerd om daarvan af te komen, maar het is hem nooit gelukt. Niet gelukt, nee. En kocht hij alles wat los en vast zat of, of heel gericht? Eigenlijk was hij een verzamelaar van alles. Ja, hij, eh, onder veel verzamelaars geldt het al zeer hoogstaand dat je een zeer gespecialiseerde bibliotheek hebt met alleen maar uh, ...prachtige, uh, kwetsbare exemplaren waar die je met handschoentjes moet aanpakken. Zo ging het bij hij absoluut niet. Hm? Die uh, vond zichzelf een ordinaire opstapelaar, een veelvraat en een slok op. En ik heb inderdaad meegemaakt dat hij bijna tegen geen enkel boek... ...waar hij zich mee verbonden voelde, uh, weerstand kon bieden. Nee, hij stal ook boeken, hè? Ja, maar dat, dat, dat is waar. Maar dat is wel heel erg lang geleden. Ja, okay. uh, dat was namelijk in, in uh, Winterswijk, zijn uh, uh, geboortedorp... toen hij uh, uh, maar een, een paar centen had uh, en die gingen ook naar de boeken op... maar als die centen op waren, dan ging hij naar de plaatselijke boekhandel Albrecht... En dan, uh, dan stak die, uh, volgens Zeggen, uh, zelfs één keer 24 afleveringen... van het uh, tijdschrift kritisch Bulletin onderzoek. 24? <laughs> is toch ja, al knap. dat is een behoorlijk tijdschrift. <laughs> ja, hij zei ook, ja, ik had hele weientruien en ik was in die tijd nog erg mager. Dus Oké, okay, ja. ja. Nou, uiteindelijk zijn er uh, daardoor, maar dit, dit is een jeugdzonde, zullen we zeggen... maar ja. 50.000 boeken in die bibliotheek terechtgekomen, waar bewaren die die allemaal? Ja, om zich heen in huis. Hij heeft natuurlijk ook. Uh, uh, uiteindelijk woonde die in een, een behoorlijk uh, ruim huis. Maar eigenlijk nog misschien weer niet ruim genoeg voor al die boeken. Want uh, waar je ook kijkt daar, uh, het, het, uh, het trappenhuis, uh, de kamers, uh, overal waar de boeken, boeken, hij, boeken. Hij zei wel eens. Uh, een van de laatste gesprekken die ik met hem daarover had, uh, zei hij. Uh, dat hij belooft dat aan Charles, zijn vriend... dat hij de badkamer zou vrijhouden. <laughs> maar verder was het toch echt overal vol. Dat is ook niet goed voor die boeken, denk ik, zo'n badkamer. Het nee. is, hij is nog geen vijf maanden geleden overleden. Is het, is het dan niet vroeg om nu die verzameling al te veilen te verkopen? Ja, dat is het ook wel. Uh, en het is, dat geeft het ook allemaal een beetje een, een... voor mij althans een melancholiek gevoel. Want het was een schitterende verzamelaar, uh, uh, verzameling... die door één zo'n bijzonder man is bijeengebracht. En dat valt nu uiteen. Maar uh, we hebben ons neer te leggen bij de laatste wens van Gerrit zelf, die twee maanden voor zijn dood, wel met de dood in ogen, uh, contact heeft opgenomen met het veilinghuis. Uh, en, en aan Jeffrey Bos, de veilingmeester, heeft gevraagd of hij interesse zou hebben om het hele ding te veilen. Hij wilde het zelf graag geveild hebben. Hij wilde het veilen, ja. Hij heeft... de hij, dat is tegenstrijdig. Hè. Hij, hij uh, heeft altijd al wel perioden gehad dat het hem benauwde. Dat die boeken hem naar de keel vlogen. En dan droomde hij dus van de witte wand. Of de laatste jaren waren er veel bosbranden. En dan droomde hij dat een bosbrand zijn hele bibliotheek in de as zou leggen. En dan werd hij wakker. En gek genoeg was hij dan opgelucht. Dus dan, dat gaf hem namelijk de mogelijkheid om een schone, met een schone lei op... opnieuw te beginnen. En uh, uh, ja, dat, dat heeft meegespeeld. Maar ik denk toch ook vooral dat hij wel wist dat hij uh, heel erg ziek was en dat hij zijn vriend uh, uh, een drama heeft willen besparen... en heeft gedacht, ik, ik maak die beslissing zelf, hm. dan ligt het vast, dan gaat het gebeuren. En uh, ja, zo bezorg ik uh, mijn vriend dan ook een pensioen. We gaan begrijpelijk zo'n 2000 boeken onder de hamer. Waar uh, verwacht je grote belangstelling voor? Ja, dat is toch, uh, er zijn twee collecties binnen die collectie. Hij verzamelde veel boeken over boeken. Uh, maar ook erotica, maar vooral ook uh, uh, scatalogie. Scatalogie? Dat is een duur woord voor drollenkunde. <lacht> nee. Alles over stront. Daar Alles heeft over stront, oké. Hij heeft ook een prachtige uh, bloemlezing samengesteld... die luistert naar de trotse titel... Cacafonie, ja. waarin alles van de militaire scheet tot de dameswind is, is vastgelegd. En hij verzamelde dus boeken waarin dit uh, uh, voorkwam. Hè. Boeken over de petomaan bijvoorbeeld. Uh, en zijn dat duur? Moet je flink wat geld meenemen eigenlijk? Ja, of? dan moet je toch wel, want die zei, dat zijn internationaal begeerde boeken. En bovendien zijn ze buitengewoon zeldzaam. Misschien is er maar een klein uh, clubje mensen op de wereld die dat interessant vindt. Wat kost zo'n een boekje? Ja, dat, dat kan wel uh, een paar honderd uh, euro per stuk uh, opleveren. Dat, uh, dat, dat kan uh, makkelijk. En misschien de allerduurste wel. Uh, misschien wel tegen de duizend of, of, of nog daaromheen. Het is altijd een beetje. Het blijft een inschatting, hè, bij een veiling. Wie meldt zich en valt dat mee of tegen? Is er, is er een bedrag genoemd wat ze wat ze verwachten dat het op gaat leveren? Volgens mij verwacht Jeffrey Bos dat deze eerste lading ongeveer 2,5 ton Zo. gaat opleveren. En maar, ja, daar moet je dus wel bij bedenken. De, dit, dit is. Tenminste 2000, ik weet niet hoeveel het er precies zijn, maar het is nog maar een, een heel klein gedeelte van die uh, 50.000 ja. banden. Dus het is daar in Portugal nog steeds heel druk met boeken. En waar ga je zelf voor bieden? Ja, dat is een beetje een gemene vraag, want als ik dat nou zeg... Dan, dan gaat het gelijk in waarde omhoog. dat ook, dus dan schiet ik mijzelf in de voet. Uh, maar goed, ik, ik wil het wel zeggen omdat het uh, past bij uh, wat ik de afgelopen tijd gedaan heb, namelijk dat boek over... De, met de beste stukken over verzamelen, samenstellen is een boek dat, dat geldt als de Bijbel voor bibliophielen, Dat heet Bibliomania of okay. Book Madness. En daarvan heeft uh, Gerrit een prachtig een 19e eeuws exemplaar, goud op snee in een mooie band. En dan weer uit de collectie van de grootste verzamelaar, de beste bibliofiel uit de Nederlandse literatuur. Dat lijkt mij een prachtwerk om kunnen kopen, maar nu ik dit op de radio heb gezegd, weet ik niet uh, Zal of mijn niet. kansen nog heel hoog zijn. Ik wens je daar heel veel sterkte en succes bij. Dinsdag ja. de veiling begint om 11 uur bij Veilinghuis Bub Kuiper in Haarlem. En geïnteresseerden kunnen de collectie morgen bewonderen tijdens ja, de kijkdag. dinsdag is dat hè, de, de veiling. In... De veiling, dinsdag, ja. ja, tussen, ja. De, morgen tussen tien en vier zie je kunnen in ieder geval geïnteresseerden uh, gaan kijken. Nogmaals bedankt voor nou. Heel graag gedaan. Schaatsen. Want uh, er wordt geschaadst. Sebastian Timmerman, uh, hebben we het over de heren, de vrouwen, welke afstand? We hebben, het, uh, we hebben het over de mannen en uh, dat gebeurt in Kolomna in Rusland. Dat ligt zo'n dikke 100 kilometer ten uh, zuidoosten van Moskou. En uh, daar is heel hard Voor door bijvoorbeeld Sven Kramer zojuist op die 5 kilometer. Want Kramer wint ook de tweede internationale 5 kilometer van dit seizoen, vorige week in Ereveen won die de eerste wereldbekerwedstrijd. Hij doet het dus nu in Colonna in een barekoor. Zes minuten, tien seconden en 62 honderdste. Een hele, hele snelle tijd gereden door Sven Kramer. En dat nadat hij afgelopen zomer zo lang minder goed kon trainen vanwege een rugblessure. We kunnen wel concluderen na de eerste drie wedstrijdweekenden van dit seizoen dat die blessure geen invloed heeft gehad meer op Kramer. Hij is Nederlands kampioen geworden en wint de eerste twee wereldbekerwedstrijden. 16-62. Jan Blokhuizen, zijn ploeggenoot, doet het ook heel Goed. Wordt tweede op 1 seconde en 35 honderdste. Maar dat is voor Blokhuizen wel een persoonlijk record. De 611-97. Jorit Bergsma eindigt dit keer op de derde plaats. Maar de marathonrijder doet dat ook in een persoonlijk record. 613-08. En ook de vierde plaats ging naar een Nederlander, naar Bob de Jong. Seunouli, de Olympisch kampioen op de 10 kilometer, wordt vijfde op de 5 kilometer in Colomna. Tweede wereldbekerweekend weekend, waar dus Sven Kramer weer even laat zien wie de beste is. 6 minuten. 10 seconden en 62 honderdste is een barekoor in Colonna. Sebastian Timmerman, dankjewel. En wij gaan hier en nu thuis natuurlijk ook weer luisteren en genieten van muziek van Kassel. Casey Balari Karsou van haar album Confession. If you can dream it, you can do it. Mimduo Suzanne Bogaert en Bianca van der Schoot gebruikten dit levensmotto van meester-entertainer Walt Disney... om een voorstelling te maken over de disnificatie van de samenleving. Daar waar de echte wereld wordt vervangen door een kunstmatige wereld. Bianca en Suzanne, allebei hier. Eh, jullie maakten eerder de voorstelling Bimbo... over de pornificatie van de samenleving. Een heel ander thema. En toch zien jullie deze voorstelling, begrijp ik wel, als een vervolg. Hè? Ja. ja. Ik denk dat ze allebei gaan over, uh, over de spektakelmaatschappij... zoals Guy Debord dat ooit, uh, die, die term ooit heeft bedacht. En het gaat eigenlijk... Gaat het allebei over uh, de dominantie van de beeldcultuur. Dus dat, we, dat het echte leven vervangen is door een representatie daarvan. Dus dat, we, uh, dat, de, dat het moeilijk is om nog in contact te zijn met de, met de werkelijkheid, omdat. Uh omdat de wereld bestaat uit tekens die die werkelijkheid representeert. Ja, ja die beeldcultuur, die porno-beeldcultuur, die in die porno Bimbo erg uh, ja, liet zien en, en daar ook, ook middels die beelden commentaar op leverde. Toch zullen, denk ik, mensen even verbaasd opkijken als je een lijn trekt van die porno naar Walt Disney. Ja, ik denk dat wat Bianca zegt klopt, dat dat voor ons eigenlijk uh, Walt Disney dan symbool staat voor uh, het in het Zeg maar voor het aanhangen van de droom. Dus voor ook voor het, het, uh, het bezig zijn met het creëren van een betere ik... of van een beter leven. Dus het uitreiken naar iets wat beter is... in plaats van kijken naar wat er echt is. Dus Walt Disney is voor ons eigenlijk een, een symbool... Om, om, uh, dat dat in de echte wereld aan de hand is. Ja, een soort, soort pornografie van zogenaamd geluk of zo. Ja. Zoiets. Ja, want ja. is officieel een term uit de architectuur. En dat is eigenlijk dat er steeds meer in, in stedenbouw... dat gaat over comfort en over uh, gemak en over veiligheid. Dus alles afronden en steeds meer een soort sprookjesachtige uh, uh, kleuren aanbrengen in de stad. Waardoor eigenlijk de, wereld, de hele wereld een soort pretpark wordt. Jullie hadden woensdag een uh, try-out, wij waren er ook. En we hebben ook na afloop even wat bezoekers om een reactie gevraagd. Uh, nou, het is heel erg apart. Ik moest eigenlijk eerlijk zeggen dat ik halverwege pas echt achterkwam wat ze wilden uitbeelden. Een soort rare chaos trip door een soort zuurstokroze Barbie-wereld. Maar dan fucked up. Een <laughs> beetje absurdistisch noem je dat. Prachtige kleuren met beelden. Ik vond het een beetje... Uit. Zelfs een beetje dada Het lijkt of je naar schilderijen van Ensor zit te kijken. Fascinerend. Sommige stukken zijn heel erg mooi. Sommige dingen duren een beetje te lang. Ik vond het een beetje tegenvallen. Ik vond de vorige voorstelling heel, uh, heel sterk. Dus, uh, ik vond het jammer dat ze hierbij eigenlijk uh, moesten uitleggen... Waar, of in ieder geval dat zij de behoefte had om uit te leggen waar het over ging. Indrukwekkend. En dat voor een try -out. Dada, Ensor, er komt van alles langs. Te lang nee. ook, zei iemand... Ja, dat, uh, want dit was woensdag, hè? Ja. Ja, het was natuurlijk een hele slappe avond. Nee, <laughs> nee het was uh, woensdag waar we nog aan try-outen. En het is een voorstelling die heel erg. Um, ja, het is een soort trip. Of we wilden ook eigenlijk. Uh, we willen eigenlijk de mensen uitnodigen om er naar te kijken... of om eigenlijk een soort verwachting af te leggen... en hun, ja, eigenlijk de deuren van de fantasie open te zetten. De deuren die Walt Disney een beetje heeft uh, dichtgezet. Gesloten. Precies. Ja. En, um, dus ik vind eigenlijk alle associaties die ik Prima. hoor van me... Vind ik, ja, eigenlijk gaat het erover, dat je zelf ja. als kijker aan de gang gaat. Maar goed, zei ook iemand, ja, het film ten opzichte van de vorige tijd... krijg je dan altijd een beetje tegen. Annette, jij hebt natuurlijk ook Bimbo gezien. Ja, ik heb Bimbo ook gezien en ik heb en deze donder ook. donderdag gezien. Dus dat was bij de premiere en toen vond ik hem zeker niet te lang. Het is altijd moeilijk... om om over een voorstelling heen te komen die zo goed was als Bimbo. Wat ik wel heel sterk vind aan deze Small world zijn de maskerades. die enerzijds echt precies refereren aan dat Walt Disney. ja, dat fuckt op dat enorm rozeachtige wereldje. met al die bekende bliepjes die maar oeverloos herhalen. En dat hebben ze wel gelinkt aan een paar dingen die we uit de actualiteit kennen. Suzanne heeft echt prachtige maskerades over bijvoorbeeld... hier is een feestje, het gebeuren in Haren. Nou, welke theatermaker heeft daar al op gereageerd? Ja, dat want door, ze... door die geëxplodeerde Disney-wereld die jullie op het toneel neerzetten... zien we ook ineens een soort hoolikens op hekken klimmen en op housemuzien? Ja, die dus en, en van alles een feestje maken... of denken dat ze er een feestje van maken... en de rotzooi voor anderen overlaten. Daar komt het dan natuurlijk wel op neer. Dus die rafelrandjes die zij uiteindelijk wel laten zien... Nou ja, die mensen die dat feestje maken... die trekken zich daar vervolgens niet van aan. Dat, dat is wat jullie ook wilden? Die, die combinatie van de hooligans met die, die fake Disney-wereld? Ja, eigenlijk is sorry is haren voor ons... Zeg maar het wel een beetje zo het absolute dieptepunt... Van die, van die spektakelmaatschappij... waarin het alleen maar gaat over via een medium als Facebook... ergens naartoe om erbij te zijn of om iets mee te willen maken. Het is natuurlijk ook best wel tragisch... dat, we, dat er zo'n behoefte is om iets echt mee te maken. En dat ja. je dan moet afreizen op niks af en dan inderdaad daar... en dus voor ons was, is dat wel een soort eindpunt van... ja, eigenlijk van die disnificatie, van het spektakelgevoel. Dus daarom beginnen we, beginnen we daar maar gewoon mee. Dit is jullie laatste voorstelling, begrijp ik, als Boogaard en Van de Schoot. Hè? Want jullie gaan naar Oostpol Theatergroep in Arnhem. Waarom? Um, nou, het is niet onze laatste voorstelling. We blijven oh. samen voorstellingen maken uh, in, in, met de mensen waar, waarmee wij willen werken. Maar dat doen we onder de vlag van de uh, nou ja, toneelgroep Oostpoel, ja. ja, Dus um, uh, ons onderzoek naar uh, dit soort voorstellingen, de, die uh, gaan door. Die ga je daar in brengen? Ja. Want ja, je denkt bij die theatergroep meer toch aan het repertoire-toneel voor de grote zaal. Iets heel anders dan wat jullie nu doen, toch? Heel anders, ja. <laughs> um, het is wel zo dat Marcus Arzini daar uh, de, de nieuwe baas wordt, of is, zal ik maar zeggen. En uh, hij heeft een grote uh, liefde voor beeldend theater en zijn werk is zelf ook heel beeldend. Dus het, het, is, niet, uh, het is niet een hele rare uh, stap. Wij zijn ook de laatste vier jaar eigenlijk al, is er, is er al een soort organische uh, samenwerking ontstaan. Ik heb de uh, afgelopen vier jaar daar elk jaar een keer gespeeld. En we hebben ook een co-productie gedaan met de op Oostpol. In Jullie hebben ook, las ik in een ander interview... een zendingsdrang, letterlijk, zo werd geformuleerd voor Miem. Dat jullie, wat jullie op dat vlak doen, ook in willen brengen. In, in, in dit geval Oostpol, maar natuurlijk ook verder of niet? Nou ja, ik denk dat het dat de theater uh, nogal divers is. En dat, dat Miem ook soms nog een beetje in de marge uh, opereert. Ja, Miem, ik bedoel, ik ben nog van de generatie die Rob van Rijn kent. Dat is dat je dan uh, net doet alsof een deur uh, open en dicht gaat. Maar wat jullie doen is totaal iets anders natuurlijk, hè? <laughs> Het muurtje, dus ja. Ik zeg okay, ook muurtje. Ja, Dit nee. is anders. Dat, is pantomime. Nee, dat snap ik. Een dat is snap pantomime. Pantomime. Ja. Ja, Maar, maar dat, daar wordt het wel vaak mee geassocieerd. En wat jullie doen is. Ja, is eigenlijk een techniek die, uh, die uh, ooit bedacht is om uh, um, acteurs op te leiden. in een zeggingskracht van hun lichaam. Mm. En uh, sommige mensen hebben daar ook weer een kunstvorm van gemaakt. Um, uh, ja, de voorstellingen die wij maken. zijn heel beeldend. En de beelden, die, uh, die, daar zit de zeggingskracht in. Dus de beelden zijn de, zijn de leidraad voor het, voor, voor het drama. Ja. En, en, en niet de tekst, maar we praten ook, uh, wij praten ook. Ik vond ze prachtig en ook heel krachtig. <tieft> Zouden jullie na pornoficatie, na disnificatie... Wat, wat is het volgende thema waar je uh, bij welke groep dan ook... of met elkaar graag op zou willen werpen? Nou, die, de, zoals Bianca al zei, de spektakelmaatschappij... Die heeft vele, uh, er zitten vele kanten aan om voor ons naar, om veel hoeken om in te vliegen, om een voorstelling over te maken. En ons eerstvolgende is een nieuw project voor Oerol. En uh, daarin, uh, die voorstelling heet Spectaculaire Voorstelling. En uh, daarin gaan we uh, een spektakel op een uh, zen-boeddhistische manier aanbieden. <laughs> dus dat wordt een spannende ontmoeting tussen... Uh, <laughs> ja, spectaculariteit Spectaculair en... Spectaculair boeddhisme. Ja, precies. We worden nu al, al nieuwsgierig. En dat doen jullie samen? Of, of dat doen jullie met Oostpool? Ja, dat is onze eerste voorstelling onder de vlag van Oostpool. En, um, uh, maar daar zijn ook weer allerlei andere mensen bij betrokken. Dus... Um, Gaan jullie dan, als je, want is dat dan altijd als jullie bij Oostpol werken, ja, dat je ook weer je eigen ideeën inbrengt en uitwerkt? Of ga je ook gewoon inderdaad repertoire, theater en teksten van anderen voordragen? Nou, onze core business bij Oostpol is onze eigen voorstellingen maken. En uh, met de mensen met wie wij dat willen. En, uh, en daarnaast uh, is ook Joeri Vos. Uh, uh, die wordt ook, gaat ook deelnemen aan het, aan het artistieke team. En Marcus Azini dus. Dus we kunnen ook in elkaars voorstellingen gaan spelen. Wij schetsen het zelf steeds een beetje als een circusfamilie... waarin we eigenlijk allemaal onze eigen, onze eigen act hebben. En maar je kunt het ook assisteren in de act van een ander. Dus we gaan ook uh, kaartjes scheuren of uh, uh, een oepel vasthouden Dat doe je ook. Waar iemand erheen kan springen. Voorlopig uh, natuurlijk nog gewoon Small World... Uh, Jullie spelen dat tot wanneer? Tot en met februari. We komen eh, volgens mij de derde week van februari ook nog weer een week in Amsterdam terug. Oké, okay. uh, ik, ik zie het hier. Uh, vanavond in Frascati nog. Volgende week in Theater en Spui in Den Haag. Uh, ik, ik vond het een prachtige voorstelling, Annette. Ja, als ik nog één ding mag vragen. Dat hele toneel ligt vol met speelgoed. Ja, de helft van het speelgoed. Ik heb ook kinderen. Dat komt je nog verdomd bekend voor. Maar ik vroeg me af, hebben jullie speelgoed ingezameld? Of hebben we hebben jullie... alles van de stort. We hebben, wij wilden wij de vuilstort. We wilden ons decor... Uh, nou, we, wilden het, we wilden een ode maken aan de stront eigenlijk... Uh, we hebben ook die kakken van die lag ook op tafel. Beeld. Ja. Uh, dus, dus wij dachten we we mogen we moeten het doen met wat er is. Dus we uh, onze de, onze decorontwerper Wieke van Houwelingen, die is naar de stort gegaan en die heeft daar de, de wij noemen het steeds de puinopen van de spektakel van de van de entertainment industrie verzameld. Dus alleen maar de roze en de glitter en al dat, dat soort. Alles komt van de stort en alle kostuums die we aan hebben zijn van theatergroepen die een opslag niet meer kunnen betalen omdat ze geen subsidie meer hebben. Oké, okay, het is wel is niet het minst fantastisch. Het lijkt op, op speelgoed, maar het is dus gewoon, er liggen ook allemaal uh, stukken, uh, tuin, stoel en uh, grappig genoeg, het ziet eruit. Er uit, het ligt veel speelgoed, maar de andere helft zijn gewoon uh, stukken plastic en, en trapjes. Het is een uh, voorkomen uh, over de toeren geraakte kermis. Uh, nogmaals, Bianca van der Schoot, Suzanne Bogaat, dank tot zover. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Fik van der Reet, uitgever bij Neg en van Ditsmar. Ja, maar niet zo lang meer. Begin volgend jaar geeft hij het stokje over aan een ander. Maar achter de geraniums zullen we hem voorlopig niet aantreffen. Ik word senior editor. Dat betekent dat ik uh, ja, uh, nog een aantal auteurs zal blijven begeleiden. Onder andere Arnold Gumberg. Dus ik vind het heel plezierig dat ik me ja, echt kan concentreren op de, op de grote boeken. En dat ik de dagelijkse verantwoordelijkheid, ja, de cent. Het geld verdienen, de verkoop, de promotie. Dat mag nu iemand anders gaan doen. Deze week verscheen Italiano, een 3-CD-box met Italiaanse klassiekers en Curiosa. van de jaren 1900 tot recenter datum. Het samenstellen van zo'n box is een kunstje dat Van der Rijten met ons behoorlijk goed beheerst. Ja, ik had een Franse box gemaakt, een Duitse. twee Nederlandstalige, een Surinaams-Vlaamse box. Dus Italië drong zich ook op, zoals Griekenland en Spanje zich nog steeds opdringen. En toen ik, ben ik me gaan verdiepen, eigenlijk kort na het uh, voltooien van de Elschot-biografie, om een half jaar geleden. En sindsdien heb ik eigenlijk elke avond Italiaanse muziek gedraaid. Het is een uh, enorme klus. Ik heb er echt wel uh, mijn tanden op stuk gebeten, hoor. Het was veel zwaarder dan ik dacht. Juist ook omdat het materiaal niet voorhanden handen ligt. En je vindt heel veel Willy Alberti in de bakken. En Rocco Granata en uh, Paolo Conte is ook niet moeilijk te vinden. Max, era Max... En een uh, affarle mooie Comincia toe van uh, Rafael Acar. Comincia... Die vind je ook nog wel. <laughs> maar het ging met name om de alleroudste muziek. Dus de muziek tussen 1900 en 1960. En in de jaren 60 keken ook de Italianen veel naar Amerika. Uh, er waren heel veel van die kwartetten in Italië... die uh, ja, op een wat ironische manier uh, de swingmuziek van Amerika... mengden met het uh, oorspronkelijke Italiaanse lied... En ja, dat was de cultuur van dat publet. Van die, van die keurig gekapte mannen in die, in die prachtige pakken en met jasjes. En die dan voor een beschaafd hitzige atmosfeer op de dansvloer zorgden. En ook de bijdrage van Vic van der Rijt aan de virtuele vitrine is zo'n kwartet. Ja, dat is een kwartet van een Nederlander. Het Van Wood kwartet. Nou, Van Wood is Peter van Houten. <laughs> Peter Van Wood. hij is een briljante gitarist. En uh, heeft verschillende hits gehad uh, in Italië. Ja, ik heb de, uh, natuurlijk op eBay Nijver naar die man gespeurd. En de nodige EP'tjes van hem gevonden. Maar ook een paar 10 inchjes. En de allermooiste is toch uh, de gelijknamige 10-inch. Dat is een soort tussenvorm tussen een gramofoornplaatsje op 45 toeren en een op 33 toeren. Getiteld het Van Wood Quartet. En daar vind je dus oversneden Italiaanse rock roll op. En als je wil zien... Hoe deze prachtige tennis eruit uitziet, dan moet je uh, even naar de site gaan kijken. Opium.avro.nl Vic van der rijden, de, Rij, de CD-box Italiano ligt nu in de winkel. Het filmpje van deze vitrine is ook dus te zien op YouTube en Facebook. Zo terecht krijgen we alles over nieuwe theatervoorstellingen van Annette Embrechts. En nu hoorde hem ook al, Diederik van Rooyen, regisseur van de tweede serie Mafia uit Nederland... Polder, Mafia, Penosa nummer 2. Zo direct allemaal. Maar nu eerst het NOS Journaal. Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal. De Nederlandse banken zien het niet zitten... om een nationale hypotheekbank op te richten met steun van de overheid. Twee grote pensioenbeleggers stellen voor zo'n bank op te richten... zodat pensioenfondsen geld in de Nederlandse hypotheekmarkt kunnen steken. De Nederlandse Vereniging van Banken vindt de nationale hypotheekbank te ver gaan... omdat dat zou leiden tot het uitbreiden van staatsgaranties. Militair Marco Kroon eist toch geen schadevergoeding van de staat. De militair wilde een geste van de staat vanwege zijn onterechte vervolging... waardoor hij zowel materiaal als immateriële schade zou hebben geleden. Maar Kroon vindt het nu wel goed zo. Hij zou nog wel heel erg blij zijn met excuses van justitie. De Hoge Raad in Egypte noemt het decreet waarmee president Morsi... meer macht naar zich heeft toegetrokken... een ongehoorde aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Tijdens een spoedvergadering riepen de rechters Morsi op... om de verordening in te trekken. En bijna 3000 mensen hebben in Dronten bomen geplant... ter herinnering aan vrienden of familieleden die zijn overleden aan kanker. Dat gebeurde in het kader van de Bomen voor het Leven dag... die voor de dertiende keer werd georganiseerd. De nabestaanden hebben zo'n 700 bomen neergezet... Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Opium. Welkom nou, terug bij Opium. Nieuwe theatervoorstellingen gaan we het zo over hebben met Annette Embrechts. En we gaan het over de tweede serie Penosa op tv hebben. Met uh, de regisseur die we hier hebben zitten. Dat is Diederik van Rooyen. Maar eerst vraag ik iedereen eventjes of zij uh, voor onze luisteraars tips hebben. Uh, waar moet je naartoe? Wat moet je gaan zien? Wat moet je lezen? Wat moet je horen? Met wie mag ik beginnen? Bianca, Suzanne? Ja, ik, euh, Bianca. Euh, ik vond de, voorstelling, de nieuwe voorstelling van Doodpaard heel goed, waar Marien Jongewaard in speelt en Joachim Robrechts, die heet In die Nacht. En uh, de warme winkel, die kringloopvoorstelling over uh, de Russische underground... is ook een uh, aanrader. En waarom vond je doodpaard heel goed? Ja, ik vond het zo'n rare... Ze hebben drie delen gemaakt en uh, uh, ze zijn een beetje die antwoordachtig. Ik weet niet of je die Zuid-Afrikaanse groep kent. Nee. Uh, nou ja, het is een hele goede sfeer. Ze, maar we maken een hele mooie sfeer met drie losse delen. De eerste deel doen ze in het café en uh, nou ja, mooi. Ga ja. zien. Ja, ga ja. zien. En de warme winkel? Ja, die uh, spelen in kringloopwinkels uh, dus, uh, die, die in, in het hele land. En uh, dat is zo, uh, ja, ook een hele, hele bijzondere voorstelling. Uh, Oké, okay, ja. Bianca? Suzanne? Suzanne, okay. sorry. Ja, maar niet uit, ja, <laughs> gebeurt vaker. Uh, ja, ik heb het nog niet gezien, maar ik ben zelf heel benieuwd naar de Oudejaarsconferentie van Laura van Doron. Daar uh, ben ik fan van en uh, uh, ik ben, ja, daar zou ik zelf zin in hebben. Cabaretière, filosofen. Uh, ja, en uh, oh, misschien leuk om ook nog te zeggen... dat uh, zij misschien ook nog gaat meewerken... aan onze spectaculaire voorstelling van de zomer. Ah, dus, uh, dat die boeddhistische ja. spektakel. Ja. Goed, Annette? Ik heb twee tips. Dat toert op dit moment door Nederland Raw Dance Company uit Australië. Dat is een ontzettend leuke percussiedansgroep. Jonge honden die op alles trommelen wat je maar kan verzinnen. We zitten hier nou in Hongkong en er is hier nou ook zo'n Lost and Found concert bezig. Dat is ook getrommel op, op gevonden voorwerpen. Maar de Raw Dance Company uit Australië. En het tweede wat ik wil tippen, en dat is voor iedereen met tieners en met twintigers die de media leren kennen en nog niet doorhebben dat die media vaak heel erg manipuleren, dat is het boektijdschrift Duf. Het is niet Duf, dat is gedurfd. Er staat geen enkele reclame in. En zij maken jongeren eigenlijk attent op hoe je geraffineerd, gemanipuleerd wordt... door reclame, door gefotoshopte uh, foto's... door manipulatie van nieuwsitems, door opgeklopte hypes. Gemanipuleerd om uh, die broeken, die schoenen te kopen? Of... Nou, ook bijvoorbeeld om nieuwsfoto's net iets belangrijker te maken... dan ze misschien in hm. feite waren. Het gaat niet alleen maar over reclame. In hoeverre zie Denk... je de werkelijkheid? Ja, ja en in hoeverre ben je bewust dat die werkelijkheid al uitgesneden is voor jou... voordat jij ja. hem te zien krijgt. Duf. En het is fantastisch opgemaakt, heel hip to the point, maar uh, 300 pagina's, hè? Dus een tijdschrift Waarvoor voor je geld doet. Dus. 20 euro. Oké, okay. Diederik van Rooyen. Um, ja, ik ben niet heel veel vrij en als ik er nu, ik heb morgen vrij, dus ik ga nu als een gek nog naar het ITVA. Naar Kids en Doc. En dan ook nog naar kids de pan. Dog, naar de pan ook nog. Uh, kids en Doc, dat is uh, kinderdocumentaris. oké okay. En uh, mijn, mijn, mijn twee kids en uh, mijn vrouw gaan we daarheen. Die neem je dan mee. Ja. Die neem je mee. En nog heel snel naar de pan. En ik wil op mijn volgende vrijdag naar foam, naar Diane Arbus uh, tentoonstelling. Dat is een foto. Uh, ja, ja, prachtige foto's. Dat ja. is eigenlijk wat uh, in mijn uh, okay. agenda Dank staat. Jullie alle vier.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 Theater, Annette Enbrecht. Uh, je hebt heel veel info voor je liggen, Annette. Waar ga je mee beginnen? Ja, ik heb drie voorstellingen voor Opium bezocht. Ik begin met Verlies, een voorstelling naar een boek van Nicky French... van dat duo, dat thriller-duo. Nou, ja. Die hebben natuurlijk mega veel boeken geschreven... maar er is nog nooit een boek bewerkt voor toneel. En Leon van der Zanden heeft het nu aangedurfd... om zo'n thriller voor toneel te bewerken. Ik moet zeggen, het is niet zijn beste boekbewerking voor toneel. Hij heeft de avonden gedaan, die was veel en veel beter, maar... Voor mensen die dus van dat genre houden, is het wel in ieder geval een aanrader om te gaan kijken. Wat, wat mooi gedaan is, is in de eerste helft gaat het eigenlijk... Nee, het gaat over een man en een vrouw. Die hebben twee kinderen. En één kindje verliezen ze tijdens de vakantie in het zwembad aan een verdrinkingsdood. En ze komen na die begrafenis direct thuis. En dan zie je twee posities van rouwverwerking. Die vrouw wil alles direct opruimen, wil doorgaan alsof er weinig aan de hand is. En die man die zwelgt in zijn verdriet eigenlijk precies tegenovergesteld aan het cliché wat meestal gangbaar is. En die twee posities die worden mooi tegenover elkaar gesteld. Isa Hoes speelt de vrouw en Ad Knippels speelt haar man. En dan hebben ze nog dat zoontje. Dat is een beetje een raar verbeeld, want die is er niet. Die zit achter een houten wandje en daar praten ze tegen. Dat is het levende zoontje natuurlijk nog. Maar echt spannend, vind ik, wordt het in de tweede deel... dan wanneer ze elkaar gaan verdenken of ze misschien toch de hand hebben gehad... in die dood van dat zoontje. Want het was een, een ontzettend moeilijk mannetje... En dat is natuurlijk altijd spannend op toneel. Want als je als toeschouwer weet, jij zegt iets... maar je bedoelt iets heel anders... is dat heel spannend om mee te maken. Want dan krijgt die dialoog een lading... die ze dan zogenaamd van elkaar niet weten... maar die jij als toeschouwer wel weet. Als dus je denkt, oh, je gaat nou iets zeggen tegen je man... dat moet je helemaal niet doen, want het pakt verkeerd uit... want hij verdenkt jou van... Ja, we hebben een klein fragmentje uit de voorstelling. Maar zo'n ongeluk, dat gebeurt bijna nooit. Jij gaat niet dood, liefje. En hij vroeg ook, waarom hoef jij eigenlijk niet te huilen, mama? Vind jij het niet zo vreselijk erg? En? De dood van je kind, dat is het allerergste dat een moeder kan overkomen. Isa Hoes en Ad Knippels, hoorden we hier. Ja, hij duurt ook iets te lang, maar ze spelen wel mooi met het idee van... Je, de dood van je kind is het ergste wat je kan overkomen. Maar er wordt gesuggereerd, misschien voelen ze zich ook wel een beetje opgelucht... dat ze van dat moeilijke jongetje verlost zijn. Hoe spelen ze, de acteurs? Oh, Isa Hoes en Ad Knippels spelen goed. Er is ook nog een derde persoon, een vrouw, die speelt uh, de zus van de man... en die speelt ook nog de dokter... Die dan ook weer een, een hele manipul manipulatieve rol heeft... om uiteindelijk weer, weet je uh, ja, dat ze elkaar gaan verdenken. En, hmm. uh, nou ja, wel een thriller op toneel. Hoeveel sterren geef je de voorstelling? Ik zou drie sterren geven. Drie? Van de? Van de vijf, Voor de duidelijkheid. Denk dan. Nou ja, goed. Ja. Ja, want anders uh, van de tien is het weer veel minder natuurlijk. Uh, het toneelstuk verlies. Dus na dat boek van Nicky French met Ise Hoers uit Knippels... in Hogeveen vanavond. Morgen in Amersfoort. Dinsdag in Waalwijk. En die tournee loopt tot eind april. Volgende... Zeezicht. En dat is de laatste voorstelling van Onafhankelijk Toneel in Rotterdam. Natuurlijk, toch treurig, want Onafhankelijk Toneel. hebben zoveel mooie voorstellingen gemaakt. Ze uh, zijn slachtoffer van de bezuinigingen. Ja, ik denk dat zij toch te laat hebben ingeschat dat het er zo heftig aan toe zou gaan. Weet je, dat er echt uh, zulke gezelschappen weggesneden zouden worden. Toen ik ook de première van Zeezicht zag. en ik liep nog één keer naar dat fantastische theater wat er staat. Hè, wat ze speciaal voor hun voorstellingen gebouwd hebben. Dat gaat je wel aan het hart. Dat je denkt: God, waarom moet dit nou weg En waarom moeten worden? zij dan weg? Ja, persoonlijk denk ik dat ze misschien te weinig jonge mensen aan zich hebben gebonden op tijd. om ook uh, de toekomst in te gaan. Weet je, dan, dan ben je natuurlijk makkelijker weg te snijden. als je op een gegeven moment je als eigen gezelschap je daar gemanifesteerd zij hebt. hebben eigenlijk van de schoot en boograad uh, al eerder moeten contracteren? Nou ja, bijvoorbeeld. of andere jonge mensen. Kijk, en in Rotterdam zitten toch veel gezelschappen voor een stad die niet zich zo heel makkelijk aan theater overgeeft. Weet je? Daar zitten natuurlijk Wunderbaum, zit daar, daar zit het Rood Theater, daar zit Productie Productiehuis Rotterdam nog in een kleine Er ja, is er heel veel over. Ja. Ja, ja. Nee, deze voorstellingen, ja, ze deze nemen. gaat over. Ze nemen afscheid met een stuk van Edward Olby. Daar hebben ze ook grote successen mee gehad. Wie is, nou, wie is er bang voor Virginia Woolf, ja. maar ook De geit of wie is Sylvia. Dat was een prachtige voorstelling met Ria Eimers en Bert Luppes. Die zouden ook in zeezicht spelen. Maar Bert Luppers heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden moeten terugtrekken. En Ria Eimer staat daar nog wel in. En zij speelt weer op haar fenomenale manier. En dit keer een oudere dame met haar man. Die eigenlijk ruzie aan het strand over hoe ze de oude dag door zullen brengen. Zij wil nog een heel leven aangaan. Zij wilde ook een beetje uh, theatraal, bizar, langs alle strandreizen. En hij denkt, ik heb het wel gehad. En zij zegt, gehad. Ik gebruik dat woord nooit meer, gehad. En dan worden ze eigenlijk geconfronteerd met uh, de sterfelijkheid van de mensen... door twee zeewezens die uit de zee aan land kruipen. En dan wordt de voorstelling een beetje absurd... omdat dat wordt gespeeld door, die worden gespeeld door twee acteurs. Matthias, uh, nee, sorry, Matthias Maat speelt de man, maar uh, Matthijs Jansen en Romana Vrede. Die spelen van die wezens tussen mensen en vissen in. En die hebben dus nog geen verstand van emoties, van menselijke emoties... En uh, dat gaan ze dan in discussie uh, met, die, met die oudere mensen, leren ze dat langzaam. Wat is angst? Wat is pijn? Wat is verdriet? Hè? En dan krijg je wel een soort cerebrale discussie. Het is ook een, een stuk wat in de jaren zeventig geschreven is... toen de evolutie, uh, evolutietheorie weer enorm in opkomst was... dat iedereen bedacht, oh ja, er leven daar nog vissen in de zee... die we nog nooit gezien hebben... En wat zou... Daar sluit het op aan, op die ja, discussie. Op die discussie sluit het aan. Dus het is iets gedateerd, dat vind ik wel, het stuk. Het is niet zo indrukwekkend als de Geide via Sylvia... maar het is wel mooi gespeeld. Een aanrader, of niet? Ja, zeker omdat je je niet kan voorstellen dat, dat acteurs eigenlijk van die half mensen, half vissen, half hagedissen spelen met zo'n staart, zwiepen. En dat, dat toch overtuigend doen? Ja, dat je daarna zit te kijken dat je denkt dat het kan. Zeezicht zicht van Edward Elby bij het OT-theater dus in een regie van Mirjam Koen met onder andere Ria Eijmers en Matthijs Jansen. Woensdag te zien in de stad Schouwburg in Groningen. 1 en 2 december in het eigen OT-theater in Rotterdam en loopt tot eind december de laatste. Ja, die gaat eigenlijk over van die rare dierlijke menselijke wezens. Dat is botanica van de groep Momix uit. Amerika. Nou, misschien kunnen mensen zich nog die shampoo reclame herinneren... dat van die gebodypainte vrouwen los, loskwamen uit van die uh, rotsen en van die bomen. Oh ja. Het was een, een, ik zal het merk niet noemen, maar het was een shampoo reclame. En dat, dat idee van die, van die gebodypainted lichamen die langzaam allerlei dierlijke vormen aannemen... dat is eigenlijk de basis van deze botanica. Ik vond met name de eerste helft erg mooi, want er, het hele dierenrijk komt langs... en dan allemaal gevormd door acrobatische dansers. Met kleine attributen die ze dan vervormen. En dan zijn ze in één keer een slang natuurlijk. Een hagedis, maar ook een, een uh, Jane op een, uh, een soort mammoetskelet komt dan het uh, toneel op. En uh, ze verbeelden eigenlijk de, het verloop van de seizoenen. En ook een beetje het verloop van de evolutie. Het is enigszins zenachtig, want er zit ook een muziek die een beetje in die trance... Boeddhistisch spektakel eigenlijk. Ja, het zou best wel iets meer pit kunnen gebruiken. Maar als oh. je echt laat meevoeren, het is heel toegankelijk. Iedereen ja. herkent... Het is vooral een visueel spektakel. Ja, visu, een visueel dansspektakel. Dans spe, dans heel goed gedanst. En je zou kunnen zeggen, het is misschien een, een kruising tussen de uh, Lion King en uh, die uh, shampoo reclame. Ja. Maar dat is dan toch een pre hoor. Voor, uh, die iedereen als reclame maken natuurlijk kent. Of he, je hebt geen ja. idee waar het over gaat. Ander merk shampoo. Shampoo, okay. shampoo. Momix heet in ieder geval die voorstelling vanavond en morgenavond te zien in Tilburg. 27 november in Tiel. 28 november in Zaandam. En die voorstelling loopt tot half december. Annette, je dankjewel. Graag gedaan. En wij gaan weer luisteren. Ze zitten er alweer klaar voor achter de piano. Hier in de Amstelfooyer van Carré. I might be A good cook when I make you some. A When I swim towards you, I might be a good friend when we talk all night long. I might be a good lover. And You'll be a soldier who fights and defeats. might be your girlfriend for the rest of your life, but if you ask me, I'll be your wife. And if you ask me, I'll Karshu met I Might Be en alle nummers die ze hier speelde zijn te horen op haar nieuwe album Confession. Karshu, dankjewel. Het is Carmen. Carmen? Ze is terug. Wat? Ze woont in Nederland. Ze is van dan? En waar? Heb je een adres? Hij zegt dat het nog helemaal niet zeker is of zij wil getuigen. Ik heb geen adres. Wat wil je doen dan? Als je kar op de bek houdt, is er niks aan de hand. Liefhebbers van de misdaadserie Penosa herkennen wellicht deze stemmen. Die dachten ook misschien bij de laatste aflevering van die eerste serie in 2010... dat het feest voorgoed voorbij zou zijn. Want alle verhaallijntjes leken daar keurig afgerond. Voor de hoofdzoon Carmen van Walraven, waar het hier ook over ging... was een mooi slot gevonden... Maar morgen start toch weer een tweede seizoen van de succesvolle serie... die zelfs een remake in Amerika heeft gekregen. Regisseur Diederik van Rooijen. Eh, Diederik, ja, voor de mensen die het eerste seizoen misschien niet gezien hebben... Eh, waar, waar ging het over? Waar waren jullie gebleven? Uh, nou ja, waar ging het over? Het, was eigenlijk, uh, het gaat over een, een gezin. Dus uh, het hele idee van de serie is gewoon een familiedrama. Alleen dan in een beetje een bijzondere familie. Het is gewoon een, een, een, een vrouw die getrouwd is met een, uh, een jongen die in de has zit. En, uh, en die, wordt, uh, die wordt neergeschoten dat en overlijdt. Ja. En, uh, en zij zit met drie kinderen en allemaal mensen die komen bij haar op de stoep. En die zeggen, ik krijg nog drie ton van je man. Ik krijg dit, ik krijg dat, ik wil dit, je moet dit. En, uh, en zij moeten eigenlijk de gezin beschermen. En, uh, en haar vader die is, zat vroeger ook in de hash En die, uh, dat blijkt ook nog een groot probleem voor haar te zijn. Ja, en je ziet dus in die, in die serie hoe ze dat doet. Uh, en jullie eindigden die eerste serie met dat ze naar het buitenland vertrok uiteindelijk. Het was ook helemaal niet de bedoeling hè, dat er een vervolg zou komen. Nou, het is altijd bedacht uit, uh, voor één seizoen gewoon. Eén, één, één verhaal. En dat was, ik vind dat ook de kracht, laat ik het zo zeggen. Omdat we toch uh, werkten we naar één slot toe. Dus, en ja. dat, dat werkt toch het mooiste als je lang drama maakt. Ja. En, nou dat, ja. en, uh... en jullie lieten nogal wat mensen liquideren. Dus we dus waren was... straffeloos. Het zijn ja. dit seizoen weer, hoor. Maar was dat niet lastig? Want je moest dan vervolgens weer opnieuw een heel verhaal inzetten. Ja, maar dat, dat, ik, Pieter Bart en de, en de schrijvers die hebben daar... Nou ja, toen het zo'n succes was, hadden we wel allemaal meteen zoiets van... Ja, maar het is nog niet klaar of zo. Het voelt dat we nog iets kunnen doen. En... En toen hebben we iets bedacht waardoor zij toch weer erin wordt gezogen. Ja. En het is niet eens, ik denk dat als mensen de eerste twee, de, de dubbele aflevering zondag zien, dat ze dan. Um, het voelt niet gek. Het is ja, niet want daar begin bij de je haren mee, bij. Uh, die, die, die, die, die dubbele aflevering die begint ook met even een samenvatting van het voorafgaande. Ja. Plus dat je meteen even de eerste twee afleveringen ziet. Ja, de zegt. eerste twee. Ja. Dan zit je er meteen goed in. Dan zit je er anderhalf uur uh, zit je er goed in. Ja, Karma ja. komt terug en haar broer die we net hoorden is daar niet blij mee. Dus nee. die wil haar uitschakelen. Ja, zij, heeft, zij heeft bewijs geleverd vorig seizoen voor de, de, de, de gevangen, uh, dat ze gevangen genomen worden. De vader en de broer. En daarvoor moet zij nu komen uh, getuigen. getuigen Als, als, als getuigen. Ja. Uh, het is, wat Wat is het succes van de serie denk jij? Monique Hendricks. Ja. Nee, uh, ik ja? denk... Ah, nee, nou, kijk, ik de, die speelt overal, Monique. Monique ja. Hendricks, die doet dat zo fantastisch. met tegelijkertijd moedergevoelens voor de kinderen... en tegelijkertijd zie je ook dat ze zich in die wereld kan bewegen... van die, van die mafioso. En die, ja, dat is echt Monique uh, op haar best. Zeker. Mariko. Mariko. En, en, en het feit, want, want ja, dat doet me natuurlijk ook wel uh, aan andere uh, series denken... dat we, we zien hier de, inderdaad de huiselijke beslommeringen van de misdadigers. Ja. Weet je wel, heb je wel goed je huiswerk gemaakt met die kinderen en dat ja. soort dingen? Nee, dat zijn we, daar zijn wij op gebrand, ja. We, zitten, we proberen zoveel mogelijk boerenkool erin te krijgen. <laughs> Kolder, uh, ja. Maar dat, nou ja, dat is niet helemaal waar. We doen, kijk, het, het, het, laat ik het zo zeggen, de spanning van de serie is dat ze gewoon tegen een topcrimineel staat... waar ze, iets, waar ze op, op een vrouwelijke manier eigenlijk zorgt... dat, dat zij uh, uh, um, het gesprek de kant op laat gaan die zij wil. Maar dat ze dan thuis komt... en dat ze dan nog wel drie kinderen heeft... waar ze ja. dus ook nog moet koken en ook nog haar ding moet doen... Maar en ze is, naar bed moet brengen. Je en, ziet dat toch ook in, in de, de Sopranos. Is het is toch een, een fenomeen wat tegenwoordig vaker in dit soort series ja. terugkomt... of is dat niet zo? Ja, dat, dat is waar. Alleen ik weet niet, op een of andere manier hebben wij toch een, een snaar geraakt... En ik, dat zou ook kunnen dat het komt omdat gewoon een vrouw dat we gewoon gedurfd hebben om een vrouw... is naar nou waardoor zelfs Amerika die serie ja, nu wil hebben. je zou denken, van, ze hebben de Sopranos en ze hebben genoeg. Ze hebben schrijversteams die gewoon allemaal in een s'avonds in een hutje kunnen zitten... en dat we gewoon in één keer eruit kunnen poepen. Ja. Dat zou je denken. Maar dat is, uiteindelijk is dat niet zo. Werkt dat toch niet zo? Maar, Wa het... Waarom? Je hebt een remake gezien. Ja. En Wat vond je ervan? Hmm. Ik vond, het, uh, ja, ik vond het iets minder dan onze eigen is Natuurlijk. Nou, zelf ja, ja dat weet ik niet hoor. Ik, ben echt een grote, uh, force, ik heb een hele grote liefde voor Amerikaanse. Zou de Monique Hendricks niet? Zou de Monique Hendricks niet, dat merk je. En, uh, en het, is iets, het is wat glossier. Ja, het is net je iets... Het, ja, het is een kan echt een ja, je kan, kan Het, het ge gepolijst. Ja, het is gepolijsterd. En ze hebben ook wel weer... Het lijkt ook wel weer hetzelfde. Ze hebben ook niet gedaan van de, de, haar huis. Dan denk je... Hebben, het lijkt bijna ons huis wel, zeg maar. maar. het grappige is, want jij bent natuurlijk eigenlijk... iemand van de Amerikaanse aanpak juist. Zeker. Voor het Nederlandse begin. 100%. Jij houdt van, de, van, van dat stevig. Dat ben ik, ja. ja. ja. ja. En, en, en die Amerikanen maken er voor jouw gevoel... dan weer een iets softer trots. Nee, ik, ik ben daarheen geweest. Ook voor andere gesprekken en zo. Maar het grappige is, ik ben daar de Europeaan. <lacht> en heel erg Europa. Ik zit ze me aan te kijken en zeg ik... oké, okay, dit moet eruit, dit is niet goed. Dit is te, te, te, te, te. En in Nederland ben ik degene die altijd zegt... Het moet meer, het moet meer, het moet meer. Het moet vetter, zeg maar. Levert dat soms wel eens problemen op met de acteurs ook? Nee, met de acteurs niet. maar Behalve, behalve het vorig seizoen natuurlijk, in de, toen we het begonnen... toen was het natuurlijk pittiger, zeg maar. Omdat we toen was het heel erg zoeken van wie is Carmen en hoe... Nou ja, heel lang. De eerste twee weken waren in seizoen één met Monique... Wij best wel, waren we toch best uh, op elkaar aangewezen. Ja, nou ja, Monique beschrijft beschrijf zichzelf, moet ik zeggen... deze week uh, gisteren in de Volkskrant... als een juist ingetogen actrice. Ja. Die dus helemaal niet van het spektakelwerk ja. is. En dan staat ze bij mij en dan zeg ik... Uh, Je moet ik... gewoon vetter. Ja. En dat doet en ze het, dan? En dat doet ze. Nou ja, in de, in de eerste, het seizoen. Dus de eerste was het een beetje het onderzoeken. En dan was het ook vertrouwen natuurlijk. En, uh, en nu, uh, en dat vertrouwen is er. En toen, het tweede seizoen... Toen kwam ze, gingen we het eerste shot draaien. En toen, nou, toen kwam ze meteen gewoon een set oplopen. En toen was het meteen... Uh, Carmen. Maar, dus maar een, een nieuwe medespeler, Willem Nijholt, had er meer moeite mee, las ik ook, ergens anders. Die had er ook wel moeite mee, ja, dat <laughs> klopt, ja. Nee, ik, ik, nee, Willem die, die heeft met mij een pittige tijd gehad. Ben nee, jij dictatoriaal ja, als regisseur? Uh, mm, nee. Nee, nee, <laughs> nee ja, dat is niet waar. Ik ben wel, ik laat het zo zeggen, ik vind, ik ben 100%, ik vind dat acteurs die, moeten, die maken je serie. Dus, en in die zin, eh, hij heb ik eh, mensen die op set komen, dat pop, die, ik heb geen poppetjes. Ik wil geen poppetjes op okay. set hebben. Ik wil mensen die allemaal met hun eigen ding komen. Bianca en, en Susan, als jullie dit horen, zou je in zo'n serie willen spelen? Lijkt mij lekker om niet als een poppetje op de set te hoeven komen. Kijk, <laughs> ja, ja. dat hoeft dat hoef niet. Maar het is wel zo dat ik, ik ben wel um, heel duidelijk en, en direct. Dat, dat hoort de regisseur te zijn, toch of niet? Het lijkt me zeker op een filmset heel prettig... dat er een, een, punt, uh, dat er een aanspreekpunt is die heel ja. duidelijk is. Ja. En, en Willem die heeft daar af en toe... Uh, dat, maar hij moest die, eraan ik, wennen. Ja, die moest eraan wennen. Maar hij had het is zo grappig, want hij behalde me gisteren en hij was helemaal benieuwd. En er veel, ik bedoel, het is niet zo. Er is niet iets. Uh, als, het klaar, als we klaar zijn met draaien, dan is het ook meteen weer gewoon leuk en gezellig. Ik bedoel, ik ben 100% voor een leuke set. Een leuke ja, het is, het is opvallend, want niet alleen van de, uh, deze serie wordt een Amerikaanse remake gemaakt, maar ook Fusee, uh, uh, Overspel. Uh, beliger. Het zijn allemaal rechten verkocht aan Amerikaanse uh, ja. tv-zenders. Ja. Waarom denk jij, in, behalve dan deze serie Pinoza met die vrouw in de hoofdrol, maar dat überhaupt blijkbaar die Nederlandse series ineens zo populair zijn. Hè? Ik weet niet. Ik heb daar twee gesprekken gehad met mensen die daar die een beetje hebben gezegd van nou, in Amerika zijn ze toch zijn ze op zoek naar ook de Scandinavische dingen en naar Borgen. de Nederlanders. En, en ze zijn daar een beetje naar aan het kijken. Behalve dan dat... In, uh, Amerikanen zijn vrij snel. Die kunnen wel makkelijk dingen kopen, laat ik het zo zeggen. Dus het kopen zegt eigenlijk nog niks. Dat het, Hoe bedoel je? Als ze het kopen, dat betekent dat het, moet het eerst gepilot worden. En dan gaan ze er wel... Dan, dan, dan smijten ze er wel 3 miljoen heen. Alleen dan, dan is het zo dat het gemaakt wordt. En dan is het nog niet dat het uitgekozen wordt om uit te, uit te zenden. Dus okay. ze maken één aflevering. Ze ontwikkelen het helemaal. Dan moet ons één niet aflevering. rekenen. Eigenlijk. Nou, weet ik nog niet. Ik hoop het wel natuurlijk voor iedereen. En uh, alleen uh, ik... Het, door pilot season heen te komen in Amerika is, is moeilijk. Toch, is moeilijk ja. Er worden, worden honderden honderd, series gemaakt Waarom die Amerikanen ineens zoveel belangstelling hebben... voor die Europese en Nederlandse tv-series? Ik denk dat wel onderschat wordt dat we hele goede acteurs hebben. Kijk, Karin Karine is Vuurzee onder meer met Mark Rietman. Die twee kunnen ook prachtig met elkaar spelen... dat er een geheim onder ligt. Hè. Dus we hebben hele goede acteurs. En misschien is het toch wel een beetje dat poldertriller-idee. Daar gebeurt het aan het strand. Dat, dat ze dat juist we, leuk vinden. Ja, dat, ja. Ze, dat ze juist leuk vinden. weet je ja. Niet meer in een of andere hè, gigantische wereld. Maar juist, bij wijze van ja. spreken, in de duinen waar jij net uh, geswommen hebt. Hè? En denk jij niet, Diederik, toch stiekem van... Dit levert op dat ik verhoeven Spielberg achterna ga? Nee, ik, nee niet echt. Nee, ik heb, ik heb nooit... Maar, e maar dat, wil je, dat wil je gehad. toch wel, of niet? Ja, ik, heb dat nooit ik heb die ambitie gek genoeg nooit gehad... Uh, voordat het allemaal ging gebeuren. Alleen ik, ik heb, nu heb ik wel een beetje... Nu word ik, word ik wel gekieteld en denk ik van... Nee, ja, hey. Ik, ik zou het ook leuk vinden om daar wat te, te maken. is toch het land van de grote budgetten en de grote spektakelfilms? Ja, maar dat is daar ook wat. Dat is daar nu ook. Ze, gaan, ze maken nu ook maar twintig spektakelfilms. En de rest gaan ze steken in films met mindere budgetten. En kijken, want daar kunnen ze natuurlijk veel meer geld op verdienen. Uiteindelijk. Nou ja, bedoel, goed, als ze als daar iets minder doen, is het nog altijd veel meer dan hier. Zeker. Toch? Eén aflevering. De, de pilot van Penosa. Hunpenosa, Red Widow, is waar wij een heel seizoen van draaien. Dus okay. het, is niet, uh, het is wel echt een serieus verschil. <lacht> dat, is, dat klinkt toch wat Absurd. Ja, ja, maar laat ik het zo zeggen: wat ook de kracht is van onze, van onze dingen. Is dat wij, doordat we toch kleinere budgetten hebben, dat we toch meer gaan nadenken over waar ligt het drama? Wanneer moet ik het echt? Moet ik die spanning echt inzetten? Wanneer moet ik het? Je kan niet. Je kan niet zomaar alles... Doen, Misschien wordt ril. het er soms ook beter door. Ik weet zeker dat we er beter worden. De kracht van Jan de Bond en Paul Verhoeven is ook omdat ze hier vandaan kwamen. Oké. Okay. Het is uh, Penosa vanaf morgenavond te zien om uh, vijf voor half negen op Nederland 3. Dank allemaal, dank Bianca van der Schoot, dank Suzanne Boga, dank Annette Embrechts, dank Diederik van Rooyen Voor jullie verhalen na het nieuws gaan we natuurlijk nog door tot half vijf. De geboren Italianen en acteur Beppe Costa en auteur in Italië-liefhebber Arjen Lubach schuiven dan bij ons aan. We gaan het hebben over de film Italy, Love It or Leave It toont de verdeeldheid in Italië na het Berlusconi-tijdperk. We bellen met Hans Klok in de rubriek De Bus. Hij staat vanavond in Martini Plaza in Groningen... met zijn voorstelling The Houdini Experience. De 80 seconden van een Utrechtse straatmuzikant. Dat allemaal zo direct. Blijf luisteren. Tot zo. Opium. Avron.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 En verder boombasten, wolfvarkens. Het Kootelsebos bos en Amsterdamse eiburgers. Eiburger had er nooit mogen liggen. Punt. Liggen, leggen, liggen. Dat is een typisch <tie> probleem. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Van veel landen zie je alleen iets op tv als Oranje voetbalt. Een grasmat.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 Bij Thalys ziet u alleen nog maar kleine prijsjes. Profiteer tot 3 december van duizenden tickets van 29 euro. En reis van 3 januari tot 2 maart met Thalys naar Parijs. Talies, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op Thalys.com. Dit is Radio 1.